Ruim de picknickplaats op waar je hebt gegeten Gooi geen afval op de grond of papiertjes in het rond Of geruim dat netjes je smoede weten. Zeg stel je voor een ieder gooit zijn afval op de straat Papiertjes, blikjes, plastic dingen of een haringraat dan wordt de stad een vuilnisvat en stinkt het overal. Het leven wordt ondraaglijk. het wordt een varkensstal. Luister dus naar deze raad, gooi geen rommel op de straat. Gooi die rommel in een zak, doe het in een prullenbak. Ruim in de wik -wik plaats op waar je hebt gegeten. Gooi geen afval op de grond, of papiertjes in het rond, o, Ruimstakneetjes moeten ieder weten Gooi ook niets in het water, want in het water zwemt de vis Dus als het water vuil wordt, er voor hem geen plaats meer is Kladder ook niets op de muren, hou je eigen straatje schoon als een ieder daaraan meedoet, wordt het leven toch een droom. Luister dus naar deze raad, want je weet waar het om gaat. Gooi die rommel in een zak, doe het in een prullenbak. Ruim de picknickplaats op waar je hebt gegeten. Gooi geen afval op de grond, of papiertjes in het rond. Of geruimd moet boenen ieder weet.